VVD en NSC hebben een asieldeal gesloten. De staatsnoodwet is waarschijnlijk van tafel. Daarvoor in de plaats komen andere asielmaatregelen... die wel langs de Eerste en Tweede Kamer moeten. In een brief schrijft premier Schoof... dat oneindige asielvergunningen worden afgeschaft... en grenscontroles worden ingevoerd. We gaan naar politiek verslaggever Xander van der Wulp. In Den Haag. Ja, Xander, de andere regeringspartijen VVD en BBB... die moeten daar wel mee akkoord gaan. Is dat nou alleen nog maar een formaliteit? Daar lijkt het wel op. Morgen gaan ze dus verder praten en vrijdag moet het kabinet er ook nog een klap op geven. Maar het lijkt goed te komen. Het was wel een risicovolle strategie, toch wel van schoof, om twee partijen, de VVD en BBB, er pas in een later stadium nauwgezet bij te betrekken. Want die hadden natuurlijk inderdaad het idee kunnen krijgen dat ze bij het kruisje moesten tekenen. En voor de VVD was deze positie ook nog wel even wennen, omdat ze natuurlijk gewend zijn om zelf aan de knoppen te zitten. Maar al met al lijken deze vier partijen het over dit pakket wel eens te kunnen worden. Het is een vergaand pakket met ook wel wat nieuwe maatregelen en zeker ook wat symbolische maatregelen. Maar dat vinden deze vier partijen ook wat waard. De oppositie is tevreden dat het noodrecht waarschijnlijk van tafel is. Vooral omdat de Eerste en Tweede Kamer nu dus niet kunnen worden gepasseerd. Wat wel had gekund als het noodrecht werd ingezet. Bij een aanslag in Ankara zijn vijf doden en veertien gewonden gevallen, zegt president Erdogan van Turkije. De aanslag was op een gebouw van een vliegtuigfabrikant. Het bedrijf werkt vooral aan militaire projecten, onder meer voor de Turkse defensie. Er zijn steeds meer foodtruck-ZZP'ers. Tussen 2007 en nu is het aantal zelfstandige cateringbedrijven vertienvoudigd. Mensen die voor de coronapandemie in de horeca werkten, zijn daarna hun eigen bedrijf gestart. Ook zijn foodtrucks een stuk populairder dan 15 jaar geleden. En Feyenoord neemt het vanavond in de Champions League op tegen Benfica. De hele dag zijn er al Feyenoord-fans in Lissabon. En vooral de terrassen van de Portugese hoofdstad waren vanmiddag rood-wit gekleurd. Oh! Weer. wat wil je nog meer? 26, 27 graden. Lekker koud pulsje erbij. Vanavond naar de club. Ja. Ja, inmiddels zitten alle fans in het stadion. Er is net afgetrapt in Lissabon. Het weer dan, vanavond overal droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 5 graden. Morgen eerst mistig, later komt de zon erbij en dan een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Je zult wel verbaasd zijn, uh, Dave Barry met This Strange Effect. Maar toch, het is een nummer geschreven door uh, Ray Davies, hè? Ja, uh, zeker. Waarom ja. heeft het niet zelf uitgevoerd? Nou, volgens mij was het verhaal dat de producer het heeft weggegeven. buiten oh, het medeweten nee. van Ray Davies om. En dat was misschien maar goed ook, want ik vond het nou niet echt een Kings nummer. <laughs> maar het was wel het meest succesvolle nummer dat Ray Davies ooit geschreven heeft. Zo, en volgens ja. mij ook überhaupt, want het heeft. Meer dan 35 weken in de top 40 gestaan. Ongelooflijk, ja. ja. En uh, ik weet dat uh, de meiden allemaal plat gingen voor... Uh, <lacht> en dat was bij Ray Davis dus niet het geval. <lacht> weet je nog die gebaarjes van uh, Dave Berry? Als je naar de vliegtuigstap afkwam, dat was echt een... Ja. Nee, ik kan hem alleen nog geen top op herinneren volgens mij. Dat hij daar nou een beetje stond te playbacken en ja. een beetje mooi staan te wezen. Ja, ja. Maar het wel alle vrouwen als zijn... Uh... Ja, dat is ons niet gelukt, begrijp ik. Nou, spreek voor jezelf, hè nou ik zou het nu niet meer willen met altijd weer toegedoe ik denk dat Dave Berry toen de tijd diverse malen zou zijn aangeklaagd ik kan het niet bewijzen maar ik heb zo'n zo vermoeden. Er zit er geen verjaring op? nou nou dat is ook moeilijk te bewijzen allemaal natuurlijk het ene woord tegen het andere wat ik nog wel wil zeggen over de, ik, bij de vorige uitzending heb ik en een aandachtige luisteraar heeft dat waarschijnlijk opgemerkt dik van velen in ieder geval wel want die corrigeerde me. Die Kings hebben helemaal niet zoveel nummers weggegeven aan anderen. Okay. Dat dacht ik. Ja. Maar eigenlijk maar twee. Dat was dit nummer. En dan wat we nu gaan horen van uh, I Go To Sleep. Wat oorspronkelijk volgens Dick aan Peggy Lee was toegeschreven. Oh. Maar uh, door de Pretenders. Volgens mij was dat toen zo'n echtgenoot Chris Heindy. Ja, volgens mij ook ja. ja, ja. En ja. die hebben dat wel tot een hit gemaakt. Ja. En dat, kom dat komt dus op. ook van Ray Davis ja. Nou, laten we even luisteren wat hij heeft weggegeven. Hè? Ja. Oh <laughs> Niet meer, dus. ja, ja, ik moet je eerlijk zeggen. dat uh, Ik snap wel dat hij het uh, niet zelf heeft gedaan. Het is helemaal geen keeks nummer. En ik moet zeggen, I go to sleep. Het doet zijn uh, naam wel eer aan. Want, uh, echt een slaapliedje. <lacht> ik, de, in dit vond ik dus echt helemaal niks. Maar goed, <lacht> ik merk het inderdaad. <lacht> er zullen ongetwijfeld pretenders fans zijn die het niet met me eens zijn. En ik denk dat het komt omdat zijn, hij was toen getrouwd volgens mij met de niet Dat hij het voor haar geschreven heeft. <lacht> en dat hij dacht, wegwezen met het nummer heeft hij goed gedacht. want ik vind helemaal niks. Maar goed. Het moet ook kunnen, toch? Ja, daarom. Ik vond het wel een mooi nummer, ja. Het, ja. Het is echt een hele ja. langzame bellet. Ja. ja. Dus moeten wel het als peper in ergens, hè? Er zit ook ja. geen vooruitgang in. Ja. ja. Ik vind het ja. ook mooi georgestreerd en zo. Ja, dus, dat is eh, een we... mooie productie. Dus, ja, dat ja, is een hele toch... <laughs> Ik kan niet zo bij het slaap vallen. Maar goed, nou, goed. Je moet er ook tussen zitten. Ja, daarom. Dat heeft hij toch maar gedaan inderdaad. Ja. Volgens mij zit het ook wel in de top 40 ergens ja, hij ja, het is, is al een geweest. Ja. Ja, behoorlijk hier. Ja. Ja. Oké, okay, dan gaan we naar het volgend hoofdstuk van de Ray Davies. Samen met een heel groot koor, hè? Ja, mooi. De Coral Collection. Ja, dat was heel bijzonder. Hoezo? Uh, nou, omdat we nog niet veel beatgroepen hadden opgetreden met zo'n enorm koor. Je kunt het zien op... Uh, op filmpjes van een, een festival in Klos, dus toen in Schotland, geloof ik. Ja. Dat hij met, ik denk, van honderd man van een koor... Ja, ik zie zo'n foto voor me, maar er ja. zijn er wel een paar inderdaad. Zeg. En ja. een uh, aparte CD, dat was toen, of LP, dat was toen ook wel bijzonder... dat een popgroep zoals The King samenwerkte met een koor. Echt een kla klassiek geschoold koor. Ja. Dat heeft, denk ik, heel veel voorbereiding gekost. Ja, geloof ik ook, Niet, ja. niet alle nummers zijn even geslaagd. Maar ja. er zijn een paar hele mooie nummers bij, waarbij het, het, het koor... En de Kings, zeg maar even elkaar... Free Davis in dit geval. Ja. Ondersteund door veel andere muzikanten, denk ik. Ja. Uh, elkaar perfect aanvullen. En uh, de dirigent heeft daar een behoorlijk uh, werk aan gehad, moet ik ja. zeggen. Ja, ik zie dat uh, het album is uit 2009. Ja. Ja, het optreden van... Dat was ook, ik denk, in, in, in dat festival in Schotland. Gloucester ja. heet dat, geloof ik. Een enorme grote zwarte tent. Ja. Met een honderd van die koorleden uh, die op Ja, nog. zoiets. Knap, denk hoor. ik. Ja. Ja. Maar ik vind het wel mooi en het maakt, uh, geeft een andere blik op nummers van de Kings. Ja, daarom. Je kunt er alle kanten mee op. Mooie. Ook de goede. Wat goed. Want, hoe ben jij bij de Kings gekomen? Vertel het nog een keer. Omdat ik toen al een beetje in het was liggen was. Ja. Toen ik op de lagere school uh, was de Beatles natuurlijk de opkomst en al die groepen eromheen. Ja. En uh, ik was eigenlijk de enige in school. Later ontdekte ik dat er nog een medeleerling was met die ze niet vooruit te komen. <laughs> dat hebben we stiekem zo bekokst. Maar ik vond de Kings vanaf het begin. Julie Godney en al die nummers. Ja, die ja. Maar ik ben het ook gebleven. Heel veel mensen waren in het begin wel fan van de Kings. <gacht> uh -huh. Maar ik ben zo trouw gebleven tot aan het laatste album. En daarmee was ik wel een uitzondering. En dat is heel jammer. Want Dick Vervelen, die auteur van het boek van de Kings. Die heeft hetzelfde gevoel als ik gehad dat je een outcast was. Alleen uiteindelijk zijn de Kings nog een cultband band geworden. Met, met een paar uh, uh, schitterende albums. die uh, Zoals Arthur, het eerste conceptalbum. Alleen de eer ging helaas niet naar de Kings. Maar ging naar de hoe van Tommy. Ja, ja, ja. Die kreeg veel meer aandacht. Ja, en de Kings hebben veel pech mooi, gehad dat ja. ze in Amerika ruzie hebben gemaakt. Kortom, uh, allemaal droevig en al. Maar ik ben tot dan het laatste album... En nog steeds fan. En ik ben ja. nog steeds ontroerd door heel veel nummers van de Kings. Ja, zonder meer inderdaad. Ja. Ja. Dat staat ook bij mijn heer. Iedereen die dit nog niet gehoord heeft, wordt Kings fan. <laughs> en koop dat boek van Dick van Velen. Zeker. En gaan luisteren naar de uh, Coral Collection. Nu met Victoria. Ja. Conceptalbum, Arthur, or The Kleine Fall of British Empire. Okay. En dit ging over Queen Victoria uit die tijd, stamt het allemaal, deze teksten. Ja. ja. Een mooi samenzang. Zeker. En anders dan het uh, oorspronkelijk originele stuk. Zeker, ja. ja vind maar ik mooi. Je, je kan ook goed horen dat er een hele hoop mensen aan het zingen zijn. Een uh, Groot chorus, inderdaad. Ja, het ja. Is een heel groot chorus. Er zit ja, een hoop power in een hoop, uh, ja. Erg mooi. Je ja. dus hebben eigenlijk dat filmpje moeten kunnen kijken. Ik dacht dat het Gloucestershire Festival was. Er zitten uh -huh. 100.000 man ja grote festivals. Ja. En die zingen dan allemaal uit de volle borst mee. Is <laughs> dat is mooi. Ja. Heel mooi. Ja. Maar goed. nou We hebben toch ook een, een ZFM televisie. Kort wel, ja. ja. Maar mag die YouTube filmpjes ik uitzenden? Ik denk dat dat niet mag. Maar ik geloof ook niet dat het helemaal de bedoeling is van ZFM. Om oh, dat te doen. <laughs> ja. Ik ben heel blij dat we de commissievergaderingen en de raadsvergaderingen gaan uitzenden. Ja. En binnenkort misschien ook nogal input van Zandvoort Insight en andere dingen. Okay, dus het ja. komt op stoom, dat is mooi Mooi om te zien. komt op stoom, ja. ja. Daar is de politiek heel blij mee, heb ik begrepen. <laughs> dat, doet de, dat doet de omroep ook goed natuurlijk. Als ze naar buiten meer kunnen laten zien. Nou, dat vind ik ook inderdaad, ja. ja. En zeker wat er ook gebeurt met uh, Zandvoort Kies. Dat vind ik een heel goed initiatief ja. inderdaad, ja. Ja. je ja, nou ja, het... bewust, want uh, ja, moet het, toch, het Wordt toch belangrijke verkiezingen, denk ik. Heb ja. je al gestemd? Ik heb vorige keer gestemd. Deze maand nog niet, nee. Je mag iedere maand één keer stemmen. Ja, ja. Uh, de GBZ kan niet meer gestemd worden, want die is ermee gestopt. Ja, dat hoorden we afgelopen zaterdag, hè? Ja. ja. ja. Die is uh, geen leden kunnen vinden. En OPZ heeft er weer iemand bij, dat hebben we ook gehoord. Hè? Dat... Ja, dat ja. hebben we ook gehoord. Ja. <laughs> Opvallend, maar goed. Leuk voor de partij. Ja. ja. Oké, okay, maar we zijn met de Kings bezig. Heel ja? wat anders, ja. Hoewel naam is ook wel een beetje pretentieus ja, natuurlijk, hè? Ja, Die kink, kinky, hè? Een beetje oh, ja, anders. Ja. Misschien dat me dat wel aantrok, dat het anders was. Ja, dat je kinky was. Was je kinky? Ja, ik, ik heb altijd het idee dat ik net even iets anders... Niet heel veel, maar net even... <laughs> dat het net binnen de lijntjes kleurt, zeg maar. <laughs> ik zie het helemaal voor me. Ja. Had je een korte broek nog aan? En dan, oh, dat, weet, dat weet ik niet. Het zal ongetwijfeld Ja, ik ook nog. dat zal ongetwijfeld ik heb nog een Duitse leren, uh, leren hozen aangehad, inderdaad. Echt waar? Ja. Nee, zo... Uh, uh, nee, nee. Ja, ik weet niet. Ja, een, korte mijn, een korte broek. Een korte broek, Dat wel, ja. Maar geen lederhozen, toch? Ja, volgens mij hadden mijn ouders dat meegenomen uit Zwarte woud of zo. een oh. okay. cadeautje. Oh, nou, leuk. maar ja, Dan komen er allemaal wat frustraties naar boven. Ja, we gaan, ik hoor we gaan het, wat ja. anders doen. Ja. Laat we iets voor van de Kings. Ja. Ook weer van diezelfde uh, uh, cd, Coral Collection, maar nu Shangri-La. Oh ja, dat is een lang nummer, maar ook zo mooi. Een hele mooie tekst ook. Daar komt die. Now that you've found your paradise This is your kingdom to come out You can go outside and polish your car Or sit by the fire in your Shangri-La Here's your reward for working so hard Gone are the lavatories in the backyard Gone are the days when you dreamed of that car You just want to sit in your Shangri-La Interessant nummer. Mooi. Ja. Uh, dit had het Tommy van The Kings moeten zijn. Ja. Het is alleen helaas niet geworden. Want, ja, helemaal in de verdrukking gedrukt. Ja. Door ja. Tommy van de Hoe en andere dat soort ja. gelijke. Maar Tommy is ook niet slecht hoor. Nee, zeker niet. Ja. Alleen ja. de, de PR-campagne werkte beter dan bij The Kings in ieder geval. <laughs> maar ik nog steeds Arthur. Wie er ook luistert, ga een keer naar Arthur luisteren. Dat vind ik eigenlijk wel het beste album van The Kings. Ja? ja absoluut nee, ik face het zo to wistel. face He? ja ook ja maar dit is meer dit is meer nog meer in een geheel over de victoria oh, okay. en concept inderdaad ja. Ja. ja nog meer dat is face to face ook dat sluit ook allemaal op elkaar aan ja maar persoonlijk vind ik Arthur en dan ook dat Shengila, dat vind ik vind heel mooi mooi nummer inderdaad ja. Ja. ja heerlijke ballad maar goed ja uit ja. 69 is het oorspronkelijke nummer, shangri -La. Ja, dat is al 50 jaar geleden. Ja. Gaan we weer tellen? Ja, hou op. Ja, inderdaad. In nagaan. Dus was ik dus 18 of zo, 19. Ja. Ja, Toen vond ik dit al geweldig. Maar al ik, mooi. Was, ik was een van de weinigen. Zo niet de enige. <laughs> ik, vind, ik zie de frustratie erop ja. af knallen. Ja, niemand die je begrijpt. Nee. En de, iedereen die het voor gek uit maakt. De kings, wat is dat nou? Maar ja, na twee afleveringen van Fan FM met jou over de Kings dan worden. Ik, ik het mag toch al... het hopen. Ja. Maar al heb ik het er maar één omgekeerd. <laughs> toch? Je, je moet eigenlijk een fanclub beginnen. Is er geen fanclub ja, voor de Kings? De, de, tot, ja, de, tot voor twee jaar geleden was er zelfs ieder jaar een fanclubdag. Oh. Daar ben ik ook wel eens geweest. En daar is ook wel een keer een uh, pseudo Kings uh, iemand <laughs> geweest. Ja, natuurlijk, ja. ja. En die auteur van het boek, Dick van Velen, waar ik net over vertelde, die heeft een eigen Kinks coverband. En die, die hebben nog niet opgetreden. Maar dat gaat wel gebeuren. En op het moment dat ze gaan optreden... Ik heb één nummer van ze gehoord. een clipje erg goed. Dat is ja. gewoon hartstikke goed. Op het moment dat ze gaan optreden, Dick... Dan zou je me waarschuwen. Hè, van daar wil ik bij zijn. Ja, lijkt me ook leuk. Ja, ja hartstikke mooi. Ja. Goedje, genie. Ja, dat is een soort revival. Ja. Want het begint ook uh, aan de revival van uh, Ray Davies. Want op een gegeven moment zijn de Kings natuurlijk gestopt. Ja. En toen is hij met uh, Ray is solo doorgegaan... Ja. Even het belangrijkste vinden. Uh, werken was Amerikanen. Dan Daar gingen die Amerikaanse nummers of zo. Over. Ja, hij is natuurlijk. Uh, hij woont in Amerika vanmorgen mij en hij is helemaal gek op Amerika, om, ondanks de, het, het slechte begin. Ja, ja. Maar hij schrijft hele mooie liedjes over Amerika en uh, over wat er allemaal gebeurt. Ja, dit is een amerika fan hij heeft twee albums uitgebracht onder de titel Americana 1 en natuurlijk Americana 2. En ik geloof dat ik er één of twee nummers van heb uitgekozen. Ja, eentje, Americana 1. Ja, ja, ja. Ja. En die komt uit 19, uh, of 2017. Ja. Dat is nog niet zo lang geleden. Nee, dit was de meeste recente. Nee. Americana 2, denk ik, 2018. En dat is het laatste wat we dat tot nog, gemaakt, nog gehoord hebben. Ja. Want straks hebben we ook nog wat voor Storyteller en dat is blijkbaar nog eerder of zo. Hè? Nou, Storyteller is meer een, een optreden waarin hij vertelt over zijn leven. Oh, meer een theatershow. Uh, uh, ja, ja. uh, hoe noemen we dat, a cappella zonder begeleiding. Oké. Okay. Uh, en dan vertelt hij over zijn leven. Praat hij ook heel veel. Ik heb hier geen plaatstukjes in zitten. Nee. Maar ik ben er geweest bij die voorstelling. En dan ja. vertelt ja. hij over zijn leven. En dan komt er af en toe een liedje met gitaar. En dat is ook geweldig. Oh, dat is ook leuk. Meer een theatervoorstelling dus. Ja, ja. ja. Okay. Een kleine tournee was dat. Oh. Ja. Erg mooi. Maar goed, ja. nogmaals, ik vind alles mooi. Ja, ik vind alles mooi. Oké, okay, maar de... nu gaan we luisteren naar Americana. Ja en het gelijknamige nummer Amerikanen. Het is ook een bellet, hè? Ook een, een rust, bellet. Een rustig nummer. Oké, okay, nou... Hè? Nou, zeker weer een bellet. Ja, je merkt wel dat hij wat ouder wordt. <laughs> vind ik qua tekst en qua stem. Qua tekst ook, ja? Ja, vind ik wel. Ik, Meer beschouwend of zo. Of, ja, hij is beschouwender. En, nee. uh, hij, is, hij, is, hij is gek op Amerika. En over het algemeen uh, is hij niet zo uh, nee. uitbundig in het geven van complimenten of wat dan ook. Maar goed, uh, je merkt ook dat uh, de hoogtepunten zijn wel een beetje voorbij. Ja. En uh, ik vind het nog steeds mooi, maar het is alweer wat minder dan ik... Uh... Toch is dat album heel goed ontvangen, hè? Ja, in Amerika ja, zeker, ja. ja. Hij heeft er nog wel een behoorlijke tour mee gemaakt. Ja. En volle zalen overal waar hij kwam. Maar hij is in Amerika natuurlijk nu ongekend populair geweest. Ja. Misschien nog wel. En uh, ik hoop alleen dat hij uh, nogmaals gewoon weer naar de, uh, Nederland komt. <laughs> ja, ja. Al is het van ik... Kings Cover Band. Ik bedoel, ja. moet iets horen live? Ja, klopt inderdaad. Ja. Uh, komt hij ja. maar alleen? Ja, kan ook. Ja. ja, dan komen we vanzelf uit bij de storyteller... als ze dat hij in Nederland zou doen. Ja. Dat zou ook wel te gek zijn, ja. Die heb ik gezien in uh, Utrecht, volgens mij. Ja? En dat is een... Uh, ja, daar zit hij op het toneel, volgens mij, alleen... met een gitaar en dan vertelt hij over zijn leven. Oké, okay, ja. En uh, dan zingt hij af en toe een liedje... of hij doet een, uh, een, een tekst zeggen en een liedje spelen. Ja, want hij heeft het ook over zijn boek inderdaad, hè? He? Ja. Ray. En dan uh, leest hij dan eens voor of zo. Ja, ja. het is hartstikke... Boeiend om te zien, maar het is niet uitbundig in de zin. Maar het is gewoon, ja, de muziek is mooi. Hij vertelt mooi, een warme stem. Ja, zeker. Dus het was een hele bijzondere avond. Ja. Ja. Storyteller. Ja, maar gek dat hij naar Amerika is gegaan, ja. ja ik lijkt weet het lijkt me niet zo goed in Engeland of zo, ja. ja. Ik weet niet hoe dat geloof ik. Ik dat het klimaat in Engeland hem toch te veel benauwde. Ja. En in Amerika is het allemaal wat groter, wide open, hè, buffalos ja. en zo. Of en, volgens mij woont hij wel in, in zo'n grote stad in Los Angeles of zo. Oh, dat, ook, uh, ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ook, het, ik denk dat het komt tot, dat de sfeer in Engeland hem benauwd heeft. Ja. Te burgerlijk naar zijn idee. Ja. En dat heb je misschien in Amerika minder snel of ja. althans het is minder snel zichtbaar. Ligt er een beetje aan wanneer hij naar Amerika vertrokken is natuurlijk. Hè? Volgens mij wel heel lang al. Ja, maar ik denk nadat nou de kings uit elkaar zijn gevallen. Ja. Ja. Maar er komt gelukkig een derde boek van Dick van Velen. En dat gaat over de solo carrières van Ray en Dave David. Oh, okay. Dus da daar komt er weer veel meer informatie naar, naar voren toe. Moeten we hem niet een keertje uitnodigen? Nou ja, het uh, zou kunnen, maar voorlopig uh, vind ik twee uitzendingen wel even genoeg. Maar uh, we kunnen het overwegen. Ja. Maar als jij deze hele uitzending klip uh, en klaar ook naar hem toe wil sturen... dan hoor ik wel zijn uh, opmerkingen. Ja, oké. Okay. En ik kan hem meteen uitnodigen. Als jij zijn e-mailadres geeft, ja. dan zal ik hem... Uh, ja. Maar ja, je zelf ook hebben. Ook? Ja, oh. altijd. Oké. Okay. <laughs> Goed, we, gaan de, we zijn aangeland bij de Storyteller. Ja. We beginnen als eerste met uh, het nummer, de Storyteller. Ja. En ik heb uh, in de hoes gekeken, het zijn er twee gitaristen. Hè. Ray met een, iemand anders. Ik zal even zeggen welke. Met uh, Piet Mattison. Die spelen allebei gitaar. Dus Studio, ja, ja, het is, het is een uh, tijdelijke muzikant, zeg maar. Ja, het is geen maar nee, nee, nee. nee. Niet origineel, nee. nee. Ray Davis met Storyteller. Your message through. My friend told me the story, and I'll pass it on to you. It was handed down a century, and that's Nummer. Het is Mooi, niet, van de, niet van, de, van de show, want die was echt. Uh, hoe noem het het a cappella, maar het was zonder begeleiding. Maar dit is wel het, uh, het, het nummer van de storyteller. Oh, dit, dat ze nummers later in de studio hebben opgenomen. Nou, ik toe denk toe dat, dat, zo, hij, ja. dat hij dit heeft opgenomen later met deze storyteller op tournees gegaan en daar dan omheen praten. Er staan ook stukjes tekst op. Straks, ja, klopt. Ja. En uh, ja. daar praat hij de boel aan elkaar, zeg maar. Volgens mijn herinnering. Zat hij alleen en misschien nog met een medegitarist, maar ja, geen drum dat, ja. of wat dan ook. Nee. Maar het vertelt een beetje het verhaal van Ray Davis. Nou, best wel interessant, denk ik, dat ze ja. wel een hoop meegemaakt hebben. Ja, dat uh, mag je wel zeggen. <laughs> Vechten. Ja, ik vond het een heel mooi concert. Rollebollen over het podium, he. Vechtend en wel? Ja, ja, maar hij is nou, hij is 75, dus het rollebollen is al een beetje voorbij, ben ik bang. <laughs> Hij is keurig aangepast. Hij is ook kaal, volgens mij. Nee, volgens mij niet. Ja, een beetje half kaal. Oh, een zo, beetje, hij ja. heeft ja, veel ja. minder haar gekregen. Wel minder haar, maar ja, dat... Uh, en hij is, is niet allemaal... zo uh, uitzonderlijk qua kleding. Dat is redelijk aangepakt. Het is niet als ze boer, nee. Nee, nee, nee. nee. nee. nee. Nou, die, die heb ik al een tijd niet meer gezien, eerlijk gezegd. Nee, dat is waar, ja. ja. Goed, we gaan door met uh, van hetzelfde album, 20th Century Man. Ja. First state ruled by bureaucracy, controlled by civil servants. People dressed in gray. I've got no privacy. century but too much recognition this is the age of insanity what has become of the green pleasant fields of Jerusalem ain't got no ambition I'm just disillusioned I'm a 20th century man but I don't want Says she can't understand me, she can't see my motivation. Just give me some security. I'm a paranoid skin, soy product of the 20th century. You keep all of your smart modern writers, you give me William Shakespeare. You keep all of your smart modern painters, I'm Saint Grand Rapture, Da Vinci, Thomas, Cayesborough. Yeah, we gotta get out of here We gotta find a solution I'm a 20th century man, but I don't I swear to century Nou hoor je er echt dat een live nummer is. Een acquisition. Dat is mooi. I ja. don't want to be here 20th century man. En dat zong hij al heel lang geleden. Dus, uh... <laughs> het album is 1997, dus inderdaad nog de 20ste eeuw. Oh ja. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, die heb ik dus live gezien. Nou, keurig. Ja. In Utrecht. Je zou eens moeten nakijken in het De, de storyteller is een tournee geweest. En volgens mij heb ik dat in Utrecht gezien, in de stad Schouwburg. Nou, dat zou kunnen inderdaad, jou. Maar dat kan ik vanaf zijn, hoor. Maar als het goed is, moet hij in de boek staan. Wel muziekcentrum Vredeburg. Dat, kan, dat zou ook kunnen, ja. Ik denk dat dat het is geweest, ja. Het was in ieder geval de toenemende storyteller. In 1980, of zo. Ja, ja? Oh, ja dat kan. Ja, en dat kan. In 1979 was hij begonnen, ja. ja. is zo lang geleden allemaal. <laughs> Maakte hij toen nog foto's of zo? Of ja, je kon ook niks nee. opnemen op je telefoon of wat? Nee, ook? nee. nee. Had Geen herinneringen. Al... Had je allemaal niet, hè? Nee, ik heb nog een, een paar toegangskaartjes van uh, ooit een Oh, opzet. nou kijk. Ja. Maar ik weet niet meer wat ik die heb. Want, uh, <laughs> en ik heb een krantartikel van, uh, uit het Utrecht nieuwsblad van het optreden. Oh, nou, dat zijn toch dat leuke herinneringen. Dat ja, heb ik nog ergens bewaard. Maar goed, dat ja. komt ooit wel weer eens naar boven. Maar uh, ik weet niet wat het is. <laughs> Met opruimen. Met nee, opruimen. ik ben niet zo bewaardig wat dat betreft. Ja, nee, nee. Ja. Als ik er ben wel, dan wil ik wat meenemen, maar ja, dan, dan verdwijnt het in de la en dan ja, vind ik het ook niet meer terug. Nee, nee dat klopt inderdaad. Ja, maar Dat is voor mij ook. En ik heb nu anders soort geschreven, geschreven tekst, heb ik niks, nee. dus ik ja. ben bezig om daar een beetje afstand van te doen. Ja. Het hindert alleen maar, als ik alles zie liggen, ik kan er niks bij. Nee, ik kan me niets eens bevoorstellen. Ja, maar goed. Nou, de muziek ja. is er nog. Zeker. Hè? En dat kan je overal eens hoe meenemen. Ja. En nou, we, we hebben nu live… Uh... Nee, we kunnen even een kort nummertje, Tired of Waiting. Oh, ja. Ja. Dat vind ik, uh, de originele uitvoering vind ik verschrikkelijk mooi. Maar van kijk hoe die dit? het live doet. Dit is de. Ray Davies nog steeds van de storytelling. Oké, okay, oké, okay, oké. Ja? Okay. ja? we nog toch mee gezongen, hè? Ja, hij ja. kon nog aardig wijs houden. Het klonk wel goed, die stem. Ja, vind ik ook, maar allemaal toch eigenlijk wel? Ik ben een beetje verbaasd dat je dat nu opmerkt. Nou, ja? omdat ik... Het is natuurlijk niet de meest geweldige zanger, denk ik. Maar als ik dit hoor, had hij kon wel goed toonhouden en uh, duidelijk. Ja, hij kon, gewoon, hij kon goed zingen. 97, geboren, jaren 50. Dus, uh, ja, dus tegen de 50 loopt hij dan. Ja. Ja, ja nou ja. Nee, ik heb nooit zo stilgestaan. Nee. Tijd of Weting was een mooi nummer. En de zaal brult mee. En ze kennen de teksten ook. Uh ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb een keer een concert gezien in Amsterdam, ook van de Kings. En dat, dat speelden ze ook uh, All, uh, All Day and All the Night, geloof ik. En tot ver in de parkeergarage op het Waterloofplein hoorde je dat voor iedereen zingen. Dat was geweldig. Allemaal oude publiek natuurlijk, hè. Maar goed, ja. wij kennen die nummers natuurlijk uit ons hoofd. Ja, ja. Ik kan ze allemaal meezingen, ja. ja allemaal meezingen. Mee zo, ja. Ja, ja verschrikkelijk mooi. You really got me tired. What a lucentus. Ja, we kunnen ze allemaal meezingen, maar uh, gaan we niet doen, luisteraar. Nee. Dus, uh, <laughs> we gaan nu door naar het live gedeelte van de Kings. Ja. En dat doen we aan de hand van uh, het album One for the Roads. Ja. One for the Road. Ze hebben heel veel live albums gemaakt. Maar dit vond ik toch wel uh, degene die het meest coverde van alles wat ze gedaan hebben. Oké. Okay. Ja. Uh, met een paar hele mooie nummers en uh, ja, lekker, lekker stevig ook. Ik weet niet wat we uitgekozen hebben, maar... Het ja, we beginnen met Catch uh, um, Me If I'm Falling. Oh ja? Ja. Ja? Ja, ja, dit is van Misfits. Oh, de originele LP. Ja, ja, ja okay. dit ja. was een ja. latere LP, ja. Ja, zeg zegt me ook niks, nee. Nee, maar helaas ook mislukt, maar toch wel een paar goede nummers zoals deze. <laughs> Dan <Daar> komt-ie. <laughs> Er staat wel een band. Ja, ik weet alleen ja. niet meer van welke LP dit was. Ik dacht van Misfits, maar ik geloof het toch niet eerlijk gezegd. Ja. Nou. Maar uh, het was 1970 zo ongeveer, hè? Ja. Het, uh, dit, dit, was, dit was een van de eerste live albums die ik gekocht heb. Oké. Okay. Dit album is opgenomen in 1980. Dus rond die tijd. Dat ja. Nou, ja. Langer, later dus. Ja. Oké. Okay. Ja, geheugen, Maar het kan best zijn <laughs> dat de opnames waren van eerder. Want dit, dit zijn natuurlijk nummers. Die hebben ze in de loop der jaren altijd Nee, ja, Volgens mij hè? zoals ik hier lees, gewoon een tournee die, in 1980 uh, Amerika. Ja. Eh, dat ze die hebben opgenomen of zo, ja. Ja, ja nou, de nummers waren al ouder, denk ik. Ja, natuurlijk ja. Ja. ja. Maar goed, er zijn maar... zoveel lijfalbums van de Kings. Eh, waar ze opgetreden hebben, er zijn albums dan. Echt waar, ja? Ja. Nee. Ook veel bootlegs en zo? En ja, ik heb er ook van BBC-opnames. Dus ik heb er ja. een van Japan. Oh, maar Japan. op een gegeven moment klinkt dat allemaal ongeveer bijna hetzelfde. Ja. Het is met juichend publiek, het zijn dezelfde nummers. En, af en toe en is het wel een leuke tekst, anders. Ja. Maar het is wel heel veel van hetzelfde natuurlijk. Al die live-concerten, ja, die hebben ja. ongeveer dezelfde line-up en dezelfde programmering. Ja, ja, ja. Maar goed, het, ja. ik heb er één of twee en uh, ik heb live voldoende. in je pen ja. en ik heb dan deze. Ja, want uh, ik ga je nu wel een. Uh, beslissing... Je moet een besluit nemen, hè? Okay. Want nog drie minuten. Oh. Uh, eindigen we met uh, All Day and All of the Night Live. Ja. Of zullen we nog een keertje Waterhouse Sunset origineel draaien? Nou, Persoonlijk vind ik dan met een lekker fel eruit. Dus All Day and All of Tonight. Daar is het ook allemaal mee begonnen. Ja, Zo'n beetje. Ja. Een van de eerste hits. Dus dat zou mooi zijn om daarmee af te sluiten. Dan doen we dat, ja. Gert, bedankt. Okay, ja, jij bedankt voor ja. de gelegenheid. wat uh, nou, gaan die... we je wat bedenken voor een volgende uitzending. Ja, op, ik he? heb 856 nummers van de Kings op mijn iPad. Dus we <laughs> kunnen nog 20 <laughs> afleveringen maken. <laughs> maar die worden niet beter, moet ik zeggen. Oké, okay, luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ja, Oké, okay, bedankt.